I can only give you country walks in springtime and the handle. i know who have told you they could give you the whole round world for a toy But all i have are my arms to enfold you and the love time can never be strong Wondering what I'm asking in return, dear, you'll be so surprised to know that my demands are very small, to say it's me that you adore, for now and evermore, that's all. Zo. Als van vanouds begonnen we in de jaren zestig ditmaal met Nina Simone en That's All. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 28 april.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 Dit is De late avond van Bert de Wolf. MUZIEK always remember The song they were playing The first time we danced And I knew As we swayed to other Hey Murray was dat, op zoek naar een dansje, could I have this dance, en daarvoor George Michael, en move on. Dat doen we met ons volgende onderwerp. De bevestiging van de rechtbank, dat alsnog een natuurvergunning nodig is voor luchthaven 16 over heeft directe gevolgen voor de reeds ingediende aanvraag voor het luchthavenbesluit. Herman de Bruin praat erover met Ari den Draak... Hij is bestuurslid van BTV Rotterdam, de bewonersgroep tegen vliegtuigoverlast. Welkom, uh, Arie. Yeah, we gaan het wel. hebben over vliegtuigen en vliegvelden. Althans, het vliegveld van Rotterdam, hè? Ja. Laten we Vroeger het, uh, 16 over... En nu uh, Rotterdam De Heek Airport. Een prachtige mooie naam natuurlijk. Maar jullie zijn iets met dat vliegveld van plan. Nou, wij zijn niks met het vliegveld van plan hoor. Nee. Maar uh, allereerst bedankt dat ik hier uh, even wat mag uh, vertellen. Mm -hmm. uh, degene die de meeste plannen heeft, dat is het vliegveld zelf. Ja. Uh, uh, Rotterdam De Heek Airport, of zoals het in de volksmond heet, uh, 16 over die uh, draait al jaren zonder operationele vergunning. En dat heet een luchthavenbesluit. Dus elk ander bedrijf wat zonder vergunning zou werken... dat zou meteen gesloten worden. Maar hier was dan een omzettingsregeling voor... dat ze dus binnen een jaar of twee met een nieuwe aanvraag zouden komen... om een nieuwe vergunning aan te vragen. Ja, want die vergunning hebben ze nodig om door te kunnen gaan, hè? Zoals elk bedrijf Zoals heb je ook, gewoon een ja. vestigingsvergunning nodig. En ja. dat heet hier een luchthavenbesluit. En die wordt toegewezen door het ministerie van INW. En zijn uh, is een luchthavenbesluit die moet weer voldoen aan een wet, de luchtvaartwet. Ja, ja, ja. Dus het is... Uh, het is helemaal officieel. Het is helemaal officieel en het is helemaal uh, geregeld. Maar gelukkig, de luchthaven heeft ook nu een aanvraag ingediend voor een luchthavenbesluit. En zoals het dan officieel heet, een concept luchthavenbesluit, die ligt nu... Ze openbaar en uh, de, de verschillende belanghebbenden kunnen daarop uh, reageren met hun zienswijze. Ja, jullie zijn van degene die dat uh, vliegveld weg willen hebben? Nou, nee niet echt, maar uh, als, oh. het zou, als het zou verdwijnen zou ik het niet erg vinden. Nee, Want het ligt zijn... midden in een woonwijk. Ja precies, jullie <laughs> en... zijn aan het lobbyen om er iets anders uh, van te maken. Er is al een anderhalf jaar geleden een plan uitgebracht... onder de naam Ruimbaan voor Rotterdam. En dat is een behoorlijk lijvig boekwerk... Dat uh, becijfert op basis van informatie van het vliegveld zelf en van de eigenaar, Schiphol, geroep ja. van hoe rendabel is het om het vliegveld te handhaven, te uitbreiden of als zakenvliegveld te gebruiken. Maar wat zou de consequentie zijn als je het zou sluiten en er een grote groene woonwijk van maakt? met uh, wonen en werken op dat gebied. Want het gebied is zo groot als het hele centrum van Rotterdam. Ja, ja, het is heel opgepakt. Het is gigantisch. He? Ja. Nou, en wat blijkt, dat vliegen dat is gewoon totaal uh, verliesgevend... economisch gezien, maatschappelijk gezien. En uh, als je de huizen gaat neerzetten en zijn woonwijk... Ja, dan gaat de gemeente echt dik geld verdienen. Uh, de bewoners die gaan erop vooruit. Je draagt bij aan een stuk oplossing van de woningnood. En niet alles, maar wel een groot stuk. Ja, komen en, hoeveel woningen kunnen er komen te staan? Nou, we zijn een beetje voorzichtig geweest, maar we praten nu over 12.000 woningen. Nou, dat is toch een behoorlijk En eh, Dat komt omdat we geen grote torenflats hebben laten intekenen, wat dan ook gewoon. Ja, ja. Ja, gestapelde woningen heet dat dan. Hè? Ja, ja, maar ja. je kan daar veel meer neerzetten als je zou willen. Ja. En allemaal uitbetaalbare betaalbare ja, sectoren. Ja, we hebben toch woningen nodig. Dus waarom gebeurt dat dan niet? Dat is een politiek besluit. Ja, ja. En er zijn altijd nog een partijen die hangen vooral zeg maar, emotioneel aan een oud sentiment van een vliegveld hoort bij Rotterdam. En ja, waarom dat ze horen, dat kunnen ze dan vaak niet toelichten. Ja. En dan wordt er vaak een emotioneel argument aan toegevoegd van ja, de havens moeten bereikbaar zijn en de bedrijven. Maar als je dan nou gewoon kijkt, dat vliegveld... ...voorziet in 95% van het vliegverkeer alleen in vakantievluchten. Ja, die havens hebben daar eigenlijk weinig tot niks mee te maken. Ja, kijk, al zou er een keer hier een vliegtuig komen met een vrachtlading voor een schip. Ja, dat kan. Nou, maar uh, dat is niet de bulk. Nee, uh, de, de, het vliegveld kan het niet eens afhandelen. Er nee, zijn nee. geen, geen, geen nee. faciliteiten en niks. Nee, nee. Dus er zijn, er zijn nu 5% zakelijke vluchten van wat privéjets. Dus dat is te verwaarlozen. Ja, en dan moet er ook nog een natuurvergunning komen. Ja, dat is natuurlijk ook weer. Dat is al jaren bekend trouwens. Maar uh, zo, zo zit het ministerie in elkaar. De ene truc naar de andere truc uithalen om maar te rekken en te rekken. Ja. En een van de laatste trucs was dan dat de demissionaire minister van Milieu, die, die, die, die benen, moet zorgen voor het milieu en, en de bescherming ervan, die zegt, nee, joh, het vliegveld heeft helemaal geen vergunning nodig. Het is allemaal geregeld in het verleden op basis van uh, wat gegevens die we hebben. En de, ze mogen alleen niet een bepaald plafond aan stikstof overschrijden. Nee, nee. Nou, dat is al in het recente verleden bij meerdere andere bedrijven... al lang door de rechter van tafel geveegd. Dus dat die minister met dit plan aankwam zetten... ...je wist van tevoren, dat houdt geen stand. Nee. Nou, en dat is bewezen... Ja, we kijken even hoe we verder gaan, dan doe ik dat na de muziek. Ja par surprise elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise les parapluies soufflent en cadence comme une danse les gouttes tombent en abondance deze Fransen. Tombe, tombe, tombe la pluie. En ce jour de dimanche de décembre. à l'ombre des parapluies. Les passants se pressent, se pressent sans attendre. Elle nous bouscule Elle ne donne plus de ses nouvelles En canicule Puis elle revient comme un besoin Par affection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 you I can feel so much since I Zoete stemgeluid van Andy Williams. Je hoorde hem hier met Through the Eyes of Love. En daarvoor, juist omdat het nu mooi weer is, gaan wij het over de regen hebben samen met Zaz. La pluie was dat. Zometeen het vervolg van het gesprek met Ari Draak van BTV Rotterdam. Maar eerst Magna Carta en die airport song. In a photograph, dozing with a coffee and a drooping cigarette and a dog-eared Sunday supplement, and still I can't forget. She's turning with a smile to break the news I cannot quite believe it But I thought I heard her say The customs all have woken up The fog is on its way So I'll be leaving in the morning On a plane bound for the sun. And the suitcase and the face In a photograph Na carta was dat die airport song uit 1970. We gaan terug naar Herman de Bruin in gesprek met Ari Dendraak. Ik praat met Ari Dendraak, bestuurslid van de BTV. Even wat is de BTV? Ja, de BTV Rotterdam. Dat is de bewonersgroep tegen vliegtuigoverlast van. Vliegveld Rotterdam. Ja, ja. ja. Dus, dus, dus we zijn, we zijn niet tegen vliegen, maar we zijn tegen de overlast tegen die daar overlast. Ja. Ja, ja, ja Dus als die overlast afneemt, zou het vliegveld kunnen blijven of is dat uh, te de bocht? Nee, het zou in principe kunnen zijn, alleen er is gewoon geen enkele manier waarop je die overlast kan weghalen. Nee, nee. Het is niet alleen maar de herrie. Het is ook de vervuiling, de mm -hmm. uitstoot van de enorme hoeveelheid gif die daar ja. uit die vliegtuigen komt. lood, benzine, ja. fijnstof, ultrafijnstof. Uh, nou, die lijst is heel lang wat er allemaal voor troep uit zo'n vliegtuig komt. En dan nog een keertje de herrie. En dan de enorme ruimte die het opneemt. Ja, ja, ja, ja dat is natuurlijk het grootste, want dat, daar... Kunnen woningen komen? Dat hebben jullie heel duidelijk gemaakt in dat lijve rapport... wat ja, uh, hier op, voor ja, me ligt. Ja, ja. Ja. Maar ja, is het niet David tegen Goliath? Ja, dat is het. En Goliath denkt dat zij boven de wet staan. Oké, okay, ook nog. En ja, da daarom zie je dus dat die trucs worden uitgehaald... Ja. om willens en wetens de wet te overtreden... of bewust verkeerd te interpreteren... Ja. om maar weer een jaartje door te kunnen ja, ja, Want het vliegveld zegt wel, wij gaan met stillere vliegtuigen werken. Ja. We gaan met emissievrije vliegtuigen werken. Maar die dingen die bestaan helemaal niet. Die moeten nog uitgevonden worden. Ja, precies. Dus het is allemaal utopie wat er uh, ja. gezegd en... wordt. Ja. Maar ja, wat kunnen jullie als BTV daar nog aan doen? Je strijdt eigenlijk tegen een hele grote moloch. Dat is waar, maar ook een MOLOG die moet zich aan de wet houden. En ook de ministers, het zijn de meerdere ministers die allemaal eigenlijk het idee hebben van zo'n vliegveld moet blijven. Die moeten zich ook aan de wet houden. En we hebben dus nu samen met de MOB de rechtszaak gewonnen. MOB? Dat is de club van Johan Vollenbroek. Ik denk als je het ook mee zegt, die dan zegt... Die nogal veel rechtszaken voert. Die nogal wat rechtszaken voert. om gewoon de overheid te dwingen. zich aan hun eigen wet te houden. Ja, ja, dus, ja. En dan zegt iedereen wel dat die Johan Vollebroek de boeman is. Maar nee, die zegt jongens: overheid, je hebt een wet gemaakt. En je zegt, iedereen moet zich daar aan houden. Dat en vervolgens je... doe je het zelf niet. Nee, dat kan niet eigenlijk. Nee, nou, nee. Dus daar is zo'n MOB mee bezig. En die ziet ook overlappende belangen met de BTV. Dat zijn mm -hmm. wij dan, hè, de yeah. bewoners tegen vliegtuigoverlast. En eh, vervolgens is er dus ook gezegd, jongens... die vrijstelling van de natuurvergunning... Dat heeft geen, gewoon, gewoon geen, geen wettelijk uh, draagvlak. Uh, nou, En zegt de rechter inderdaad, dat klopt... Ja, maar, maar dan moet de politiek het nog wel uitvoeren. Ja, maar goed, wet is wet. Hè? Dus de politiek ja. staat niet boven de wet. Nee, de rechtspraak staat boven de politiek. Wat er gebeurt is al jaren vertraging. Ja, maar dat is een beleid. Ja, ja, ja. En dan vervolgens raar vinden... dat de burgers zo weinig vertrouwen in de politiek hebben. Ja. Ook dat nog, ja. Ja, ja maar goed, ja. zo gebeurt het. Ja. Maar dan komt er nog een keer een ander verhaal bij. Er is dus in uh, het voorjaar een aanvraag ingediend voor een uh, luchthavenbesluit door het ja. vliegveld. Dat is een gigantisch document met allerlei bijlagen en becijferingen en cijfertjes van wat er gaat gebeuren aan vliegtuigbewegingen en uitstoot. Maar dat is nu allemaal door de meest recente uitspraak... is dat natuurlijk nu eigenlijk in één keer... ja nutteloos al die bijlagen, want ze moeten dus nu een natuurvergunning gaan maken... en die moet ook gevalideerd worden, dat wil zeggen getoetst... Ja. dat dan de uitstoot die men nu verwacht te gaan produceren... geen schade gaat toebrengen aan de natuur. Sterker nog, de natuur moet gelegenheid krijgen om te kunnen herstellen... ondanks de vliegbewegingen. Ja. Die vliegbewegingen, dat staat dus allemaal op losse schroeven, want dat kan eigenlijk niet vanwege die natuurvergunning. Ja, begrijp is, ik. Ja, en dat is trouwens niet alleen maar bij Rotterdam. Die nee, maar dat uitspraak geldt ook. Het ging voor... ook over Lelystad, ja. nu even het nieuws is, en uh, Eindhoven, idem dito. Dus ja. dat is één rechtszaak uh, geweest. Ja. Het zal nog even duren voordat jullie uh, gelijk krijgen met het vliegveld. Nee, het gelijk hebben we al gekregen. Maar alleen nog uitvoering. Nu moet dus de minister. moet nu eigenlijk gewoon eieren voor zijn geld gaan kiezen. En dan kijken, wat gaan we nu doen? Blijven luisteren naar de luchtvaartlobby, die alleen maar voor eigen belang bezig is. Of gaat de overheid nu eens een keertje iets doen waar ze ook voor zijn aangesteld, de belangen van de burger behartigen? Ja, dat is in ieder geval de vraag die voor ligt. En daar moeten we op afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen in de politiek dus. Ja, ja. ja. mijn mensen... dames, daar wil ik graag nog even wat op aanvullen. Wij zijn een vereniging en wij vertegenwoordigen nu ongeveer anderhalfduizend gezinnen. Ja. En wij roepen echt zoveel mogelijk mensen op om lid te worden van onze vereniging ja. voor 12 euro per jaar. En dus ik wil graag een beetje reclame maken. Word lid voor 12 euro ja. per jaar via de website Rotterdam. En er staat de grote knop bovenaan uh, lid worden. Ja, en daar staat ook allerlei informatie op over wat jullie mee bezig zijn. Ja. Duidelijk. Nou, ik wens je sterkte in de strijd. En ik dank je voor het gesprek. Arie den Draak, bestuurzit van de BTV. En als u lid wil worden, kijk even op die genoemde website. Dan komt het allemaal goed, denk ik. Heel veel succes. Elk einde is een nieuw begin.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 echt helemaal. Ik laat jou gaan, want ik weet, we zien elk ander weer. Waar precies, dat zien we dan wel. Hoe lang het duurt maakt geen verschil. Elk einde is een nieuw begin. Elk einde is een nieuw begin. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. won't come Schiet S. Huis uit 1993 met God is Asleep. En daarvoor buurman. En elk einde is een nieuw begin. meteen. Kappers signaleren huiselijk geweld bij klanten. Dat na Lobo en I'm the only one. Trees are Things that bloom and tell you when the winter goes. Sand is a thing that tells you when to empty your shoe. And I'm the only one you tell all this to. Ralph is your cat who tells you that he's got to go outside. Jane is your friend who tells you when you ought not to cry. I know Boo, she knows when you are. Tell all this to. I'm the only one you tell all this to happy is the time you find the love that is true and I'm Lekkere muziek uit de jaren zeventig van Lobo en I'm the only one. Ons onderwerp. Onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen laat zien dat één op de drie kappers tijdens knipbeurten signalen van huiselijk geweld opvangt. Er is nu een toolkit waarmee zij het gesprek daarover kunnen aangaan.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 Every day she hides her eyes So no one knows And so it goes Down the street lives a man An empty house An empty hands. What's inside? No one knows And so it goes It goes. No one knows, one more angel cries alone, people come, and then they go, and no one knows, is this real? Doorleefde de stem van Joe Cocker. Je hoorde hem hier met So It Goes uit 2010. En dat was de late avond van dinsdag 28 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De Little River Band blijft nog even bij. Fijne nacht. Wake up in tomorrow, and I'm no longer by your side. Just don't think too much about me and all the